A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold, and the end is not yet. With this bomb we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form these bombs are now in production and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. We so net, Harry S. Truman? president van de Verenigde Staten. Hij deelt zijn burgers het nieuws mee dat op 6 augustus 1945 een atoomom werd gebruikt in de oorlog tegen Japan. Het doelwit was Hiroshima. En het is interessant om nog even verder te luisteren naar de speech van Truman, die de nadruk legt op ongeziene wetenschappelijke prestaties. We hebben meer dan 2 miljard dollars on op de grootste wetenschappelijke in de wereld. En we hebben gewonnen. But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy, or its cost, but the achievement of scientific brains in making it work. And hardly less marvelous has been the capacity of industry to design and of labor to operate the machines and methods to do things never done before. Both science and industry work together onder the direction of the united states army which achieved a unique success in an amazingly short time. It is doubtful if such another combination could be got together in the world what has been done is the greatest achievement of organized science in history Truman noemt het de grootste wetenschappelijke verwezenlijking in de geschiedenis Zoals we zullen zien, heeft hij niet helemaal ongelijk. De ontwikkelingen in de fysica aan het begin van de 20e eeuw waren inderdaad verbluffend. Enkele geniale wetenschappers zouden ons beeld van de wereld fundamenteel veranderen. En de verwezenlijkingen van het Manhattan Project waren evenzeer ongezien. In de jaren 30 menen de grootste namen uit de fysica, Rutherford, Bohr, Einstein, dat het gebruik van atoomenergie voor praktische doeleinden zeer onwaarschijnlijk was. Ernest Rutherford beschreef het als moonshine, wat je kan vertalen als onzin. Daarmee bewees hij vooral dat ook experts geen zicht hebben op de toekomst. Want wat in de jaren 30 nog onmogelijk leek, werd in de jaren 40 al gebruikt om het einde van de oorlog in de stille oceaan mee af te dwingen. Truman had zeker gelijk over de wetenschappelijke en organisatorische kwaliteiten van het Manhattan Project. Maar de speech rep met geen woorden over de duistere aspecten van de atoombom. Het is als wapen een triomf van de dood, dat in zijn allesomvattende vernietiging geen onderscheid maakt tussen militair of burger. Alles en iedereen is een doelwit. Het enorme dorentol in Hiroshima is daar het bewijs van. Het Amerikaanse leger maakte toen een schatting dat ongeveer 70.000 mensen gestorven zijn in Hiroshima. Latere onafhankelijke schattingen kwamen zelfs uit op 140.000 doden. De meesten stierven op de dag zelf. Binnen een straal van een kilometer was er nagenoeg geen kans op overleven. Enkele dagen later, op 9 augustus, werd diezelfde willekeurige vernietiging nog eens herhaald in Nagasaki. Een onmiddellijke dood was niet noodzakelijk de slechtste optie. Wie beide bombardementen overleefde, kon op gruwelijke wijze verminkt zijn en een heel leven last hebben... Van wat men stralingsziekte zou gaan noemen. De statistieken en algemene beschrijvingen kunnen onmogelijk weergeven hoe het echt was voor de mensen in Hiroshima en Nagasaki. Daarom is het ook noodzakelijk om naar de verhalen te luisteren van enkele van de overlevenden. Deze slachtoffers van de atoombommen werden Hibakusha genoemd. Ze kregen een stemmende journalistieke klassieker Hiroshima van John Hersey. Het boek verscheen oorspronkelijk als één lang artikel in 1946, in een speciale uitgave van de New Yorker, en was gewijd aan de verhalen van zes hibakusha. Een van hen was mevrouw Hatsuyo Nakamura. En ik citeer graag een stuk uit het boek. Terwijl mevrouw Nakamura naar haar buurman stond te kijken, werd alles in een flits witter dan het witste wit dat ze ooit had gezien. Ze zag niet wat er met de buurman gebeurde, maar moederinstinct dreef haar meteen naar haar kinderen. Ze had één stap gezet. Het huis was 1350 meter van het hart van de explosie, toen iets haar optilde en ze de blendende kamer in leek te vliegen, over het verhoogde slaapplatform heen, achtervolgd door brokstukken van haar huis. Toen ze neerkwam, vielen er stukken hout rondom haar neer en ze werd bekogeld door een regen van dakpannen. Alles werd donker, want ze was begraven. Ze lag niet diep onder het pijn. Ze kwam overeind en bevrijdde zichzelf. Ze hoorde een kind huilen, mama, help me. En ze zag haar jongste, Mieko van vijf, die tot aan haar borst begraven was en zich niet kon verroeren. Terwijl mevrouw Nakamura zich verwoedklauwend naar haar kind bewoog, hoorde of zag ze niets van haar andere kinderen. In een ander fragment uit het boek volgen we een predikant, Kiyoshi Tanimoto die enkele mensen probeert te helpen op de avond van 6 augustus. De beschrijving lijkt wel een helse koorsdroom. Op de landtong trof meneer Tanimoto ongeveer twintig mannen en vrouwen aan. Hij stuurde de boot het zand op en maande hen aan om aan boord te gaan. Ze verroerden zich niet en hij besefte dat ze te zwak waren om zichzelf overeind te hijsen. Hij bukte zich en pakte een vrouw bij haar handen maar haar huid gleed eraf in enorme handschoenachtige lappen. Dit vervulde hem met zoveel walging dat hij even moest gaan zitten. Daarna ging hij in het water staan en hoewel hij zelf klein van stuk was, tilde hij een aantal mannen en vrouwen, die naakt waren, in zijn boot. Hun ruggen en borsten waren kleverig en hij herinnerde zich met afschuw de grote brandwonden die hij gedurende die dag had gezien. Eerst geel, daarna rood en gezwollen, waarbij de huid eraf viel, en tenslotte, s'avonds, etterend en stinkend. Zijn bamboestok was te kort om te bomen nu het vloed was, en hij moest peddelend oversteken. Aan de overkant, bij een hogere landtong, tilde hij de slijmerige levende lichamen uit de boot, en droeg hij ze de helling op, weg van de vloed. Hij moest al maar voor zichzelf blijven herhalen, dit zijn mensen. Deze beklijvende passages doen iets helemaal anders dan wat Harry Truman nog de grootste wetenschappelijke verwezenlijking in de geschiedenis noemde. Met de atoombom lijkt het gruwelijke ambacht van de oorlog zijn hoogste beoefenaar gevonden te hebben in de briljante geesten van het Manhattan Project. Maar niet iedereen die eraan meewerkte meende dat de bom moest gebruikt worden. En de bom kent een zeer complexe en bijzonder interessante voorgeschiedenis. Die geschiedenis wil ik met deze podcast vertellen. Zowel de wetenschappelijke ontdekkingen, de politieke omwentelingen als de militair-industriële ontwikkelingen zullen erin aan bod komen. Mijn belangrijkste leidraad is het vuistikke boek The Making of the Atomic Bomb van Richard Rhodes, een monumentaal werk dat oorspronkelijk verscheen in 1987 en nog steeds onovertroffen is. Helaas, en bijna niet te begrijpen, is het nooit vertaald naar het Nederlands. Maar wie zich na het beluisteren van deze podcast verder zou willen verdiepen in de geschiedenis van de atoombom, kan ik dat boek dus warm aanbevelen. Bovendien zijn er nog enkele andere boeken die ik naar aanleiding van deze podcast gelezen heb, als ook enkele audiovisuele bronnen die ik geraadplicht heb. Een bijgevoegd e-book bevat een leeslijst die verdere navigatie makkelijker moet maken. Het bevat daarnaast ook het transcript van deze podcast voor wie een uitgeschreven versie wil raadplegen als ook enkele foto's van de wetenschappers die in elke aflevering aan bod komen. De podcast zal voornamelijk chronologisch gestructureerd zijn wat naar ik denk de meest leerrijke en logische vertelvorm is voor dit verhaal. De wetenschappelijke ontdekkingen bouwen immers zeer sterk op elkaar verder en het toont ook mooi hoe wetenschappelijke opvattingen, experimenten en gewoontes evolueren. We beginnen daarom aan het einde van de 19e eeuw, toen de algemene opvatting was dat nagenoeg alles wat er te ontdekken viel binnen de natuurkunde intussen ook wel ontdekt was. Een fysicus zou zich vanaf dan slechts bezighouden met onbenullige cijfers na de comma. Enkele kleine problemen daar gelaten zag de toekomst van de natuurkunde er bijzonder saai uit. Alleen waren sommige van die kleine problemen zeer hardnekkig. En al snel zou blijken dat de werkelijkheid, zowel op de kleinste als de grootste schaal, helemaal anders in elkaar zat dan werd gedacht.